Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het kabinet Rutte 2 gaat vandaag officieel aan de slag. Voor het eerst worden de ministers in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bos de eed of belofte af. De bewindslieden beloven trouw aan de grondwet... en een, zoals het heet, getrouwe vervulling van hun ambt. De beëdiging is alleen voor de nieuwe ministers... niet voor de bewindslieden die al in het vorige kabinet zaten.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 en Marcel Ooster. Het is maandag 5 november. Goedemorgen. Het kabinet Rutte twee verschijnt vandaag op het boordes. De nieuwe bewindslieden worden in het openbaar beëdigd. Over de voorbereidingen hoort hij van onze verslaggevers in Den Haag. En over de nieuwe regering en de snelle formatie praten we met Charlotte Brandt van het Instituut voor Parlementaire Geschiedenis. En nu hoort de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer over het ontbreken van een meerderheid daar. Heeft CDA-leider Simon Buma ook nog wel wat over te zeggen? We spreken hem na half acht. En natuurlijk over de valse start van de VVD praten we met de nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Halbe Zijlstra. Correspondent Wessel de Jong heeft de laatste peilingen... voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En verslaggever Matthijs van der Wiel... is op het hoofdkantoor van de Obama-campagne in Chicago. Wordt trouwens ook meer over de woningnood in New York. En over de bankroof in Vlijmen. Dan naar het internet. Er wordt steeds meer vuurwerk aangeboden. En daarbij gaat het vaak om gevaarlijk spul. We hebben ook de resultaten van een onderzoek naar de beweegredenen van piromanen. Een semi-elektrische auto's doen het goed. Tenminste wat betreft de verkopen. Dat en meer in het Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl.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 Bart vindt dan ook heel jammer dat sommige partijen nu al zeggen... dat ze de maatregelen uit het regeerakkoord nooit gaan steunen. Zonder dat er um, um, voor iedereen precies duidelijk is... wat de plannen nou precies behelzen. En zonder dat er een concreet voorstel ligt... Uh, waarin wordt uitgewerkt wat dit voor mensen betekent. Ik denk dat we elkaar niet helpen in Nederland... als we zo snel en zo vanuit de onderbuik gaan reageren... op de voorstellen waar dit kabinet mee komt. Na de beëdiging van Rutte II volgt natuurlijk de scène. Ook die wordt live uitgezonden. Vanmiddag om vier uur is dan vervolgens ook de eerste ministerraad. En het nieuwe kabinet krijgt ook meteen een advies mee. Gratis van oud-minister Hille van Defensie. Want als het gaat om bezuinigen op zijn departement... van Defensie dus, is de bodem nu wel bereikt, zei hij in brandpunt. Op defensie is naar mijn inzien niet meer te bezuinigen. Tenzij je echt gaat zeggen: ik neem de krijgsmacht niet meer serieus. En dat is een twee redenen. Eén, dat we onze taken moeten kunnen doen. En twee, wij maken ook allerlei afspraken met bondgenoten om dingen samen te doen. En die hebben er, als wij zo doorgaan, niet veel zin meer in, denkt Hille. Amerika die betaalde een jaar of 10, 15 geleden ongeveer 50% van de NAVO. En Europa de anderhalf. En nu betaalt Amerika 75% van de NAVO. En Europa nog maar een kwart. Europa is aan het klaplopen. Er staan lange rijen voor de stemlokalen in Florida. Veel mensen besluiten daar vroeg te gaan stemmen. En dit jaar waren het er zelfs zoveel dat niet iedereen op tijd aan de beurt kwam. Het leek wel uitverkoop, zegt deze verslaggever. Er waren zelfs mensen met slaapzakken. This is early voting in Florida. You'd think it was an after Christmas sale. We've got two sleeping bags in case it gets cold. We've got a blanket. And if you want to avoid the long lines on election day, well, you stand in long lines now. We waited a hundred years to get here. So what is three or four hours? Een stemlokaal in Orange County moest van de rechter langer open blijven. De kandidaten doen er ondertussen in de eindsprint alles aan om stemmers in de swing states binnen te halen. President Obama was bijvoorbeeld in New Hampshire samen met een oude bekende, voormalig president Bill Clinton. Because I want us to grow together, not apart. Because he's got better plans for the future. Because you and your children and our country will be better off. I strongly recommend that we reelect the next president of the United States, the current president of the United States, our president, Barack Obama. Iedereen is beter af met Obama, zei Clinton. Dus ik raad u sterk aan om op hem te stemmen. Romney, Mitt Romney, was in een andere swing state in Ohio. En Daar haalde hij flinke uit naar Obama. Hij zaait verdeeldheid en tweestrijd. Luister niet naar die mensen, zei Romney. Hij promised to be a post-partisan president but he's been most partisan he's been divisive blaming attacking dividing and by the way it's um uh, it's not only republicans that he refused to listen to he also refused to listen to independent voices. Ja, Hij luistert dus niet naar de mensen. Op de verkiezingsdag nemen de heren trouwens wat gast terug. Obama wacht de uitslag af in zijn thuisstad Chicago en Romney gaat naar zijn hoofdkwartier in Boston. Veel Amerikanen aan de oostkust hebben wel iets anders aan hun hoofd dan de verkiezingen. Ze zijn dakloos bijvoorbeeld door de storm Sandy. Ik denk niet even over boating, want ik probeer me te maken met wat in mijn huishouden gebeurt. Als het kerk wordt, zijn er alleen twee dingen die we overiging. De koud en de looders. Alle is helemaal niet. De hele neighborhood is homeless. niet. No Geen food, wat zo ever. We gingen uit de water. Ze loodden alle onze stoelen. Mensen maken zich zorgen over kou en over plunderingen. Het gaat om tienduizenden mensen, zegt de Amerikaanse Rode Kruis, die geen thuis meer hebben. For the solid week since the storm hit landfall, there have been at least 10,000 people living in shelters, because the affected area is actually the size of the continent of Europe. So there have been 10,000 people plus in shelters, and we've already, as of last night, served a half a million meals and snacks. Nu het koud wordt gaat de Amerikaanse regering op zoek naar appartementen en hotelkamers waar al deze mensen kunnen slapen. Ook voor mensen van wie het huis nog wel overeind staat, maar onbewoonbaar is geworden, zegt de gouverneur van New York. Aan de Amerikaanse oostkust is het nu rond het vriespunt. In Syrië heeft het leger een Palestijns vluchtelingenkamp beschoten. Het Leger vermoedt dat Palestijnen soms aan de kant van de oppositie staan. Intussen is een aantal oppositiegroepen bij elkaar in Qatar om te kijken of ze zich kunnen verenigen. En dat is ook wel nodig, zegt een van de dissidenten. Maybe countries will recognize this new leadership as legitimate and only representative of the Syrian. Maar zo'n organisatie komt er niet zomaar, zegt een van de onderhandelaars. Ik denk dat het nog even gaat duren. Uh, 8 november komen ze bij elkaar om in ieder geval met elkaar verder te praten. Uh, ik denk dat het daarna, als wij, uh, als wij uh, optimistisch kunnen zijn... in de loop van november, zoiets uh, kan ontstaan. Maar hoe sneller hoe beter. In ieder geval, wat de Verenigde Staten betreft... minister Clinton is bang dat Al-Qaeda zich in het conflict in Syrië gaat mengen. In een dierentuin in Pittsburgh is een jongetje van twee jaar om het leven gekomen toen die over een hek viel en in een groep Afrikaanse wilde honden terechtkwam. De directeur van de dierentuin maakte het nieuws bekend. It is with great, great sadness and very, very heavy hearts that we report today that a small child was killed by our African painted dog pack. Medewerkers probeerden de jongen nog te redden. Een zoekeeper snapped into action immediately. getting seven of the eleven dogs out of the exhibit and into a building. While another employee shot darts at the other four trying to scare them away. But it all wasn't enough. De dierentuin werd meteen ontruimd. en blijft voorlopig dicht. Wie vandaag met de trein naar Maastricht moet, die heeft pech. Want door uitgelopen werkzaamheden bij Maastricht. rijden er geen treinen langs dit station. Gisteren was al duidelijk dat het langer zou gaan duren om een voetgangerstunnel te plaatsen in het noorden van de stad. Maar toen was ProRail nog wel optimistisch. Nou, helaas hebben we op dit moment een, een behoorlijke vertraging opgelopen in het schema. Dat betekent dat de aannemer samen met ons aan het kijken is hoe de planning kan worden aangepast en of er wat werkzaamheden kunnen worden verschoven. Want uiteindelijk willen we er echt, echt voor zorgen dat maandagochtend 5 uur het dek op zijn plek ligt, zodat de eerste trein eroverheen kan. Nou, dat is dus niet gelukt. In principe rijdt alles morgen weer... en tot die tijd worden er bussen ingezet. Tot slot het financiële nieuws. De beurzen in New York sloten afgelopen vrijdag in het rood. Overal flinke verliezen. Na de koerswinsten van een dag daarvoor. Beleggers reageerden lauw op een rapport... over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Energiefondsen leden verlies door een daling van de olieprijzen. De Jones sloot ruim een procent lager. De Nasdaq verloor bijna 1,5 procent. Europese beurzen lieten vrijdag juist wel winst te zien. De AX bijvoorbeeld, sloot 0,7 procent hoger. In Japan wordt alweer gehandeld. Nikkei staat op dit moment een half procent in de min. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, de gebeurtenis van vandaag vindt plaats in Den Haag. De beëdiging van het nieuwe kabinet Rutte 2. Beëdiging van de nieuwe ministers. Installatie van het gehele kabinet van de regering. En dus is Mino Remmers vanochtend in Leiden. Ja. Wat doe je daar nou? Daar ga ja, uh, hey, we beginnen in Leiden. Ik weet nog niet of dat we ook naar Den Haag gaan. Daar moet ik nog eens even over nadenken. Uh, want wij gaan praten met iemand die precies weet hoe dat allemaal moet. Hoe het hoort. Wat je aan moet hebben. Wat je vooral niet aan moet hebben. Waar je kan gaan staan. Waar je zeker niet moet gaan staan. Um, ja, en dat is toch wel belangrijk natuurlijk. Hè? Bij zo'n officieel moment. Ik probeer me ook voor te stellen hoe dat is vanochtend. Je wordt wakker en je denkt, ja, straks ben ik minister. <laughs> ik, ik moest gelijk denken aan twee dingen. Aan het boek van Ella Vogelaar. Die heeft toen een boek geschreven over nou ja, de Vogelaarwijk... en hoe het erna misging met haar carrière als minister. En in dat boek vond ik zo treffend dat zij daarin schreef... elk weekend met die tassen naar huis. Verschrikkelijk. Dat je eigenlijk geen of nauwelijks tijd hebt voor een privéleven. En datzelfde las ik terug in NRC. Dit afgelopen weekend stond een interview in met Jan Kees de Jager. Die ook eigenlijk die doorschemerde dat hij nauwelijks tijd had gehad voor zijn partner... Uh, en, en dat de minister daar ook behoefte aan heeft. Dat, dat is natuurlijk wel de keerzijde. Je wordt natuurlijk vanaf vandaag wel geleefd. Mijn hmm, myno. in uh, ja. de trouw vanochtend uh, van Bijsterveld. Leven zonder loodgieterstas. Dat bedoel je, ja, hè? Die, ja. Ja, die tas, ja, die loodgieterstas, ja, vol met stukken. Ja. Maar goed, uh, vandaag is het zo dat natuurlijk de ministers... en de staatssecretarissen worden beëdigd. Uh, niet allemaal, overigens. De ministers die doorgaan, weliswaar wellicht op een andere post... maar al minister zijn, eigenlijk, demissionair nu... die zijn er wel bij, maar die worden niet beëdigd. Um, en dat geldt volgens mij voor de staatssecretarissen ook. Het nieuwe is natuurlijk eraan dat er een camera bij is. We zullen nog even zitten denken, is dat in Engeland of in België... of zo wel eens vertoond? Maar nee, volgens mij hebben we wat dat betreft vandaag echt een primeur... wat daar in de Oranjezaal gaat gebeuren. Um, ja, wij zijn in Leiden. We gaan zo uh, aanbellen bij uh, meneer Van Wering jan van Wering weet alles over het protocol. Hij heeft ook nog kritiek, geloof ik, op de, de vorige foto van Rutte 1. En eh, we gaan het aan hem eens vragen hoe dat dan allemaal is. Eigenlijk hoe het heurt, hè? Zoiets. Nou, we zijn zeer benieuwd. Mayno Remmers in Leiden dus vanochtend. En het gaat over installatie en beëdering van het nieuwe kabinet.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 La Camisa Negra, Juanes. Nederlanders houden van Amerikaanse politiek... merken comedians Greg Shapiro en Pep Rosenfeld. Ze geven in de aanloop naar de verkiezingen van morgen een speciale verkiezingsshow in Theater Boom Chicago in Amsterdam. Het programma heet My Big Fat American Election. For a term as president of the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 Het is een beetje meer you know. We put up the posters and then six weeks later we vote. Time for a cup of coffee and koekje. Like it's just, it's, it's, it's easy. En in Amerika uh, zijn we nu uh, anderhalf jaar bezig. is anderhalf jaar. Ik, ik ken een paar uh, kabinetten die uh, niet zo lang hebben uh... <laughs> <Ja, de, yeah>. gehad. <laughs> that is nowhere near as loud as 2008, but that's okay. 2008, that was historic. 2008, it was all about, yes, we can. More years later, it's more like, that's the best we can.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 is nou weer gepromiseerd dezelfde shit. Alweer. Amerikaans cabaret op het Leidseplein in Amsterdam. Boom Chicago. Collect van Nune wasa. En we blijven nog even bij Amerika, terwijl het in New York met de dag kouder wordt, zitten honderdduizenden mensen daar nog altijd zonder stroom. En indoor Sandy beschadigde huizen doet de verwarming het vaak niet meer. Veel New Yorkers hebben dan ook iets anders aan hun hoofd dan de Amerikaanse presidentsverkiezingen van morgen. Radio en televisiezenders blijven uitgebreid berichten over de ellende die Sandy nog altijd veroorzaakt. All news all the time. This is 10 -10 wins.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 Acht minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Twee dagen na de verkiezingen in de Verenigde Staten wisselt in ieder geval die andere grootmacht, China van leiders. Op 8 november, eh, november begint het partijcongres van de Communistische Partij. Het huidige leiderschap wordt tegengewerkt door de linkervleugel in die partij. De fractie die terugverlangt naar de tijden van voorzitter Mao. Correspondent KNS-huis bezocht een restaurant waar het gedachtegoed van de oude Leider nog springlevend is.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 Cd's te bestellen op NOS.nl. Nog springlevend dus het gedachtegoed bij Mao Zedong. Ondanks alle verschrikkingen trouwens, waar hij voor verantwoordelijk was. Volgens laatste schattingen zijn alleen al bij De Grote Sprong Voorwaarts. van 1958 tot 1962. zo'n 65 miljoen Chinezen om het leven gekomen. Donderdag dus het 18e partijcongres. waarin de nieuwe leiders van China bekend zullen worden gemaakt. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. FC Twente blijft de koploper van de Eredivisie. De ploeg van Steve McLaren boekte een knappe overwinning. 3-0 op Feyenoord. Na de zeepert van vorige week in de beker was dit het resultaat waar McLaren op had geholpen. So We couldn't wait for this game. We couldn't wait to demonstrate that uh, we've got fight. We've got football in us. And we can win big games. And that's what we've done today. So a fantastic response by the players. Also by the, the crowd. We asked them to be our 12th man. En uh, great result. Ja, Goed gereageerd door de spelers, al dus McLaren hebben gevochten voor eer en stel. PSV is trouwens de nummer 2, Eén punt. Uh, van Twente staat dat Vitesse blijft in het spoor. Door een overwinning op Ajax, regerend kampioen uh, Ajax dus, heeft net als Feyenoord al 10 punten minder dan de koploper FC Twente. Feyenoord trainer Ronald Koeman maakt zich er nog niet al te druk om. Wij kijken niet naar, uh, naar een kampioenschap, we kijken naar de eerste vijf. Volgens mij staan we nu zevende.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 Ondanks de overwinning op AZ is VVV nog steeds hekkensluiter van de eredivisie. Turner Epke Zonderland is er als eerste Turner ooit in geslaagd... om vier vluchtelementen op rij te produceren aan de rekstok. Tijdens de Spelen van Londen schreef hij al geschiedenis... door dat met drie vluchtelementen te doen. De nieuwe topprestatie leverde Zonderland niet tijdens een wedstrijd... maar tijdens de training. Hij zet een filmpje op internet en commentator Hans van Zetten vertelt wat op dat filmpje te zien is. Hij maakt de borstas om gaat dan naar de reuzendrij... En dan doet hij uh, eerst wat lekkere reuzendreigingen maken, tempo maken. En dan begint hij met die eerste salto, de Cassina. Dilma met met hele stroef. Komt gelijk de Kovers erachteraan. Dan moet hij daar naar de Koolman. En dan OW. Komt in één keer de Galo 2 erachteraan. Dus het vierde plus element. En het ziet er zo eenvoudig uit. Het gaat zo soepel. Het is echt ongekend. Het is heel bijzonder wat Zonderland presteerde. Maar er is nog wel wat werk te verzetten... voordat hij er een wedstrijdoefening van kan maken, denk van Zetten. Dit zijn nou een poging van vier elementen... maar een turnoefening telt tien elementen... met allemaal verschillende structuren. Dat stelt natuurlijk fysiek hele andere eisen aan, aan het lichaam. En daar is uh, Edko op dit moment niet voor voorbereid... want hij is dus na de spelen heeft hij wat vakantie genomen... en zijn pauze genomen, dat moet ook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 Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, gewoon op de grond, door Rob 9. Goedemorgen. Kabinet Rutte 2 gaat vandaag officieel van start. Voor het eerst worden de ministers in het openbaar beëdigd. De nieuwe ploeg legt op Paleishuis ten Bos straks de eed-of-belofte af. De bewindslieden beloven trouw aan de grondwet... en een, zoals dat heet, getrouwe vervulling van hun ambt. Zwaar knalvuurwerk wordt steeds vaker online verkocht, vooral via sociale media. De kopers zijn meestal jongeren die naar een afgesproken locatie moeten komen en daar contant afrekenen. Daarbij gaat het vaak om grote bedragen tot wel enkele duizenden euro's. Het gaat volgens een speciale taskforce om vuurwerk dat steeds zwaarder wordt en eigenlijk is bedoeld voor professionele shows. In Vlijmen is vannacht een plofkraak op een geldautomaat gepleegd en daarbij is een onbekend bedrag buitgemaakt. Dat gebeurde allemaal rond 4 uur vannacht, zometeen meer hierover met iemand van de politie. En in New York moet voor bijna 40.000 mensen vervangende woonruimte worden gezocht, heeft burgemeester Bloomberg gezegd. Worden appartementen en hotelkamers gezocht voor mensen die door de orkaan Sandy geen huis meer hebben of daar niet kunnen verblijven, omdat de verwarming daar het niet doet. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het weer sluit goed aan bij het jaargetijde als we de komende dagen kunnen uitzien naar wisselvallig herfstweer. De temperaturen schommelen rond normaal en storingen volgen elkaar in snel tempo op.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met 24-kilometer file. Al veel vertraging door ongelukken. Weer op de A7 Hoorn richting Zandam. Daar staat tussen afwit A van Hoorn en Purmerend Noord 9 kilometer. Bij Purmerend Noord is de linkerreis ook dicht. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij Stierrecht West. Daar staat inmiddels 8-kilometer file. En ook daar is de linkerrijst ook dicht. U kunt daar beter omrijden via Oosterhout en Dordrecht over de A27, A59 en de A16. Stat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer. Nou, Jaakjes vissen. en een voetballen. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo. zwaar? verhuizen voor minder dan je denkt. verhuizen. Dat kost een erkende verhuizen. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt. Ik geloof dus in het leven voor de dood.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 Kijk voor uw advies op meers.com. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. In Vlijmen is een paar uur geleden, om vier uur, een geldautomaat opgeblazen... en de daders zijn er met de buit van doorgegaan. Erik Paschiers van de politie Brabant Noord. Meneer hey Paschiers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe ging de kraak in zijn werk? Nou, om iets naar vieren uh, hebben ze met een auto de, een deur opengeramd van de uh, desbetreffende bank, op Kleine Vlijmen. Daarna uh, waren ze bij de geldautomaat hebben ze met, uh, met uh, explosieven de opgeblazen, Dan zijn ze zoals we zijn met de buit vandoor gegaan. Uh, boven die bank zaten enkele woningen, maar die zijn, uh, zijn enige tijd uh, ontruimd geweest... Uh, in verband met mogelijke ontplossgevaar en instortsgevaar. Maar die mochten na drie kwartier ineens gelukkig een huis weer in. Oké. Okay. Nou, die zullen flink geschrokken zijn, kan ik me voorstellen. Hoeveel hebben de daders buit gemaakt? Ja, dat is nog onbekend. Dat wordt natuurlijk nog uitgezocht. We zijn uh, direct een, een tactisch en technisch onderzoek gestart in de omgeving van de bank. En uh, ja, dat zal nog wel enige tijd uh, duren, denk ik. Ja, maar was het een volle pinautomaat of was die bijna leeg? Ja, dat, dat weet je nooit natuurlijk op het moment dat je erheen gaat. Maar uh, ik ga ervan uit dat uh, de zaken zo beveiligd zijn... dat ze zo weinig mogelijk geld uh, mee kunnen nemen. Maar in dit geval mm. is het dan toch wel gelukt. Meneer Pesgier, u heeft het over explosieven. Bij zo'n plofkraak gaat het vaak om gas hè, wat ze erin pompen... en dan tot explosie laten brengen. Maar hier zijn er echt explosieven gebruikt? Ja, er wordt ook nog onderzocht. Er is al uh, voor de zekerheid door de brandweer is er, uh, zijn er metingen gedaan uh, voor wat betreft gas. Uh, dat bleek dus, na drie kwartier bleek dat er niet meer in te zitten. Dus was het was voor de mensen die erboven wonen in ieder geval veilig om weer in hun huis terug te kunnen. Klinkt uh, zeer professioneel trouwens. Een ram kraakt, dan vervolgens ook nog het gebruik van gas of explosieven. Is dat ook uh, uw oordeel? Uh, ja, dat ziet er op zich wel professioneel uit. Uh, hoe het, het ook is eigenlijk. Mm. En uh, heeft u dit vaker meegemaakt in deze omgeving? Nee, dat gebeurt, uh, gebeurt. Ja, in, in de regio. Er gebeuren wel wat vaker plofkraken en handkraken. Uh, dus wat dat betreft, uh, jammer genoeg wel. Maar uh, of deze aansluit de andere kraken, dat kan dus ik het dan helemaal het? niet zeggen. Nee. Nee. Heeft, heeft u al een spoor van de daders? Nee, nog niet. Dus we roepen direct getuigen op uh, om zich te melden bij de politie. Of mensen die tips hebben over deze plofkraken uh, via 0900-8844. En op welke bank gaat dat tot slot? Een uh, Ambro. Oké, okay. we weten genoeg. Meneer Pasquier, dank u wel voor de toelichting. Ja hoor, graag gedaan. Hoeveel ga jij betalen? Die vraag hoor je vaak. Laatste tijd op feestjes en bij de koffieautomaat. Kabinet Rutte 2 wil een inkomensafhankelijke zorgpremie invoeren. Kan u bijna niet ontgaan zijn. Dat is een nieuwe aanpassing van het Nederlandse zorgstelsel. Een overzicht van de lange geschiedenis van de zorgpremie. De middeleeuwen. Zo ver moeten we terug in de geschiedenis van het Nederlandse zorgstelsel. Gilden zien voordelen om het risico van ziektekosten te ondervangen en te spreiden. Arbeiders storten bijdrage in de gildenkas. Bij ziekte wordt vanuit die kas de medische zorg betaald. Nadat Napoleon de gilden in 1791 afschaft, worden de gildefondsen solidariteitsfondsen. Vanaf 1900 richten enkele werkgevers een eigen ziekenfonds voor het personeel op. 1903. De regering gaat zich met de ziekenfondsen bemoeien. Het kabinet Kuiper dient een wetsvoorstel in dat de invoering van een ziekenfonds- en ziektewet moet regelen. Het gaat om een verplichte verzekering van ziekengeld en een zo volledig mogelijk pakket medische zorg. Maar het kabinet valt voordat de plannen van Kuiper kunnen worden behandeld. 1941. Niet een Nederlands kabinet, maar de Duitse bezetter voert uiteindelijk een algemeen en verplicht ziekenfonds in. In 1941 nemen de Duitsers het Ziekenfonds een besluit. Een verplichte ziektekostenverzekering voor alle werknemers onder een bepaalde loongrens. Het is gebaseerd op de Duitse krankenkassen. Vanaf de jaren 60 fuseren de 200 kleine ziekenfondsen tot enkele tientallen aan het begin van de 21ste eeuw. 1974. Staatssecretaris Hendricks van Volksgezondheid oppert het idee van een volksverzekering tegen ziektekosten voor de hele Nederlandse bevolking. Hij laat onderzoek doen en daar komt een voorstel. Een basisverzekering voor alle Nederlanders waarin 85% van de bestaande voorzieningen wordt ondergebracht. Maar het mislukt. En pas in 2001 blaast minister Borst het plan voor een basisverzekering nieuw leven in. 2006 op 1 januari 2006 wordt het verschil tussen ziekenfonds... en particuliere ziektekostenverzekeringen opgeheven. De overheid bepaalt de basisdekking en iedereen moet zich verzekeren. Daar staat tegenover dat verzekeraars iedereen moeten accepteren. Naast de basisverzekering kun je je bijverzekeren... voor de tandarts of andere zorgkosten, zoals extra fysiotherapie. Ook wordt de no-claim-regeling ingevoerd. Maak je geen of weinig gebruik van de dokter of de tandarts... dan krijg je geld terug. In 2008 verdwijnt die no-claim voor een eigen risicoregeling voor volwassenen. En hoe de cijfers zijn, daar is natuurlijk veel discussie over. Wij hebben later in deze uitzending, dat zal zijn na acht uur, Halbe Zelstra van de VVD. En die zegt dat die wat duidelijkheid gaat scheppen. Ik ben benieuwd. Negen swing states, onbesliste staten... u hoort het, we zijn terug in de Verenigde Staten... die gaan bepalen wie de komende vier jaar in het Witte Huis zitten. Campagnes van Romney en Obama richten zich volledig op die negen staten. Het hoofdkwartier van de Obama-campagne zit in Chicago... maar in de stad zelf hoeft hij geen campagne te voeren. Hij is daar wel zeker van de winst. En daarom richten zijn duizenden vrijwilligers in de stad zich op de buurstaten... waar het nog wel onbeslist is. Ze gaan er zelfs massaal naartoe om aan de deur kiezers te overtuigen. Martijs van der Wiel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 Echt spannend. Dikke drie uur rijden is het. En zo wordt er op heel veel plaatsen in de stad verzameld. Sinds september hebben ze dit ieder weekend gedaan. En nu doen ze het iedere dag. Het geeft aan, zegt hij, hoe betrokken ze zijn. Al die mensen die in de kou staan te wachten. Ze maken zich zorgen over wat er gebeurt... Als Romney wint, dat het beleid van Bush dan terugkeert. Dat is een beetje de beleidsregel van de Bush-administratie. Ik denk dat president Obama een goede job heeft gedaan ik denk dat meneer Romney, would be a Romney zou een ramp zijn. Uh, bus is on, would like de bus zit vol. We moeten ook een paar mensen met hun eigen auto.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 En vraagt om je hulp als vrijwilliger. Ja, yeah, I think I had seven emails this morning even. It's... Heeft Romney ook zijn organisatie? If they, if they do, I haven't seen Ik it. Ik zie ze niet. Je so, um, you know, komt ze niet tegen als je daar op die deuren klopt. I've never seen large groups of of supporters. Zij doen vooral they, they... tv spotjes In fact, the campaign has said they focus on advertising. Krijgt u hier iets voor terug voor dit werk? Uh, no, I'm a volunteer. I gaat dus bumperstickers. No, no, I just just feel very happy to be part of this great movement. Neen, hij heel blij movement. om hier hieraan. Te mogen doen. Get the satisfaction of great leadership. En als je daar bij die deuren komt, zijn mensen niet helemaal zat. Al die Obama-volunteers die steeds maar komen aanbellen. Ze zijn inderdaad bijna verzadigd. <laughs> Ze willen dat het voorbij is.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 When you think you've knocked on your last door, you got ten more to go. Nog een paar en uur moeten de vrijwilligers alles geven. Let's put our foot on that gas pedal. We got 96 hours. Let's go get those votes in Wisconsin, Ohio, Florida. <applaus> Nog een paar uur worden de kiezers in de swing states niet met rust gelaten. Thijs van de wiel, onze verslaggever in Chicago alles over de verkiezingen vindt u op onze website nolents.nl en dan doorklikken naar Amerika kiest. En straks weer terug naar eigen land. De voorbereidingen voor de bordesscène van het kabinet Rutte 2. Eerste verkeersinformatie. Nieuwe week, nieuwe kansen. Johnson Hoka. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe is dat op de weg? Uh, nou, er zijn al wat flink wat ongelukken gebeurd. Ontmiddel de A7 richting Zandam bij Peurmerent. Daar staat inmiddels 8 kilometer. Wel zijn de rijstroken weer vrij. Ook een ongeluk op de A15 richting Rotterdam bij Sliedrecht-West. Daar staat inmiddels 11 kilometer vier. Ook daar is de linkerrijs, ook daar dicht. En de regio Rotterdam op de A20 naar Gouda, bij die we kijken aan de IJssel staat 3 kilometer. En daar zijn twee rijsten dicht. Wat verwacht je verder voor de ochtend? Eigenlijk een vrij normale spits, ondanks nattigheid en wat wind. Eh, ik verwacht ongeveer 180 kilometer rond half negen. Oké, okay, tot later. Joe. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Rutte 2 is over een paar uurtjes een feit. Een overzicht van een razendsnelle formatie. Uh, dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Alles overziend ligt er volgens mij nu een pakket wat evenwichtig is. Het regeerakkoord weerspiegelt de zoektocht naar het beste van twee werelden. Het is het resultaat van elkaar wat gunnen. En dus niet van winnen of verliezen. Goedenavond. Nu het stof is neergedaald van de presentatie van het nieuwe regeerakkoord... is het tijd om te kijken naar de gevolgen. Dit is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien nog nivellerender dan toen het kabinet een oude zat. De hardwerkende Nederlander is de klos. U laat ze in de kou staan. Een stem op u is een leugen geweest.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 Ja, ik geloof niet dat deze week de tekstboeken ingaat als een schoolvoorbeeld van briljante crisiscommunicatie. Kijk, feit is wel, wat mooier gaan we het niet maken, dat wij een deal hebben gesloten met de Partij van de Arbeid waarbij de inkomstenverschillen kleiner worden in Nederland. Mensen, ik zeg het nog een keer, in een zaal met VVD'ers. Het is vreselijk, maar die concessie hebben we gedaan en daar sta ik achter in het licht van het totale akkoord dat er ligt. De sterkste schouders dragen dus gewoon de zwaarste lasten. Hoge inkomens betalen iets meer dan lage inkomens. En op dat principe ben ik als sociaaldemocraat gewoon heel erg trots. Ja, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Het overschaduwt een beetje de beediging. Maar die is wel vandaag en voor het eerst op televisie te zien... in de openbaarheid dus een primeur. Marno Remmers, wat krijgen we eigenlijk te zien straks vandaag? Daar ben ik ook heel benieuwd. Nou ja, want het is wel een unicum. Nou ben ik bij Jan-Jaap van Wering in Leiden. Die heeft een huis uit... 1880. Ja, precies. En zo is het ook ingericht met prachtige uniformen aan de muur. En voor mij ligt een boek: De Man op Zijn Best. Een geestige handleiding. Nou, dan ben je toch bij iemand die weet hoe dat eraan toe gaat. Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Um, allereerst, volgens mij zijn er geen andere landen waar dit openbaar is. Dat is juist. In België is het ook niet het openbaar. En uh, in Engeland ook niet. Maar ergens in Scandinavië schijnt een land te zijn waar het wel uh, in het openbaar uh, geschiet. Dus het is bijzonder. Wat gaan we zien? Uh, wat u ziet is uh, dat de ministers, uh, niet de demissionaire ministers... maar de ministers en de staatssecretaris... De nieuwe eigenlijk. Hè? Ja, de nieuwe. Die uh, leggen de etaf, het belofte van trouw ja. aan uh, ja, de Staten Nederlanders. Ze staan in een kringetje? Uh, men staat in een halve cirkel. Ja? Uh, Haren Majestijd uh, de Koningin staat in het midden... en tegenover haar staat de minister-president... En dan uh, volgens uh, Belangrijkheid, daarnaast uh, aan de rechterkant, de uh, vice-president. En daarna wordt het daaromheen gebouwd. Ja, ja, ja, dat gaat volgens een bepaalde volgorde naar Belangrijkheid of Leeftijd ja. van het ministerie. Ja, hè? dat volgens het uh, de Departement. Fijniteit. Van het departement, inderdaad. Ja. Hoe heet dat? Amsterdamse ja. ja. Goed, maar ja, uh, uh, dan zeggen ze dus uh, een bepaalde tekst. Die hebben we hier, hè? Wacht. Ja, zeker. Kijk, u hebt het helemaal uitgeschreven. Oh ja, dus uh, want het is, je moet dus, nou ja net zoals het eigenlijk in de Eerste Kamer ook gaat... en bij allerlei andere beedigingen, je kan uh, de gelofte doen. Ja, dat is inderdaad uh, juist. De directeur van het uh, kabinet der Koningin, die leest uh, de eed of belofte voor. Ja, dat kan ik kiezen. Hè? Ja, inderdaad. En uh, ja, dan is eigenlijk de tekst, die kan ik hier opnoemen. Ik zweer, verklaar, dat ik, om tot minister, staatssecretaris te worden benoemd... rechtstreeks nog...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 Gaat het om geld? Dan gaat het om... om Steekpenningen. Om, eh, beslist, beslist, ja. ja. En dan komt de belangrijkste. Ik zweer, beloof, trouw aan de koningin... aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Ik zweer, beloof, dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt... getrouw zal vervullen. Ja, en dan, en dan moeten dan zij eens één een voor één... Een... Ja, dan stappen de ministers beurtelings naar voren... en ze zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig... Of, dat verklaar ik en beloof ik. Het gebeurt allemaal in de Oranjezaal van Huis ten Bosch. Dat is ja, een bijzondere zaal. Dat is juist. De Oranjezaal is een eerbetoon aan stadhouder prins Frederik Hendrik. De wanden van de zaal zijn bedekt met schilderingen die zijn leven weergeven. Dus ja. dat is bijzonder. Heb je dit wel eens gezien? Ik heb uh, dit nee. nog niet uh, gezien. Wel eens op plaatjes. Maar uh, nee, dat is dus heel bijzonder. Ja. Ja, is, vindt u het een goed idee? dat het? Want normaal gebeurde het dus altijd achter gesloten deuren. En nu, het, want het moet transparant. Ja, dat uh, is een uh, verzoek geweest uh, van de Tweede Kamer, met name D66. Dus die is uh, nu buitengewoon content dat dit uh, geschiet. Maar ja, wat is transparantie, denk ik dan? Ja, dat, dat ene dat stukje. Is, uh, dat is, ja, dat ene stukje, maar alsof er uh, geheime dingen gezegd en gebeuren, Nou, dat uh, lijkt me sterk. we ja, gaan het wel kijken. Ja, zeker. Ja, ja, zeker. Tuurlijk. <laughs> <Ja. laughs> Oké. Okay. Die died a hundred times. Back to Black Hoorde U van Amy Winehouse. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten. In die kranten natuurlijk veel aandacht voor de beëdiging van Rutte 2. Een bijzonder experiment noemt NSC Next de samenstelling van de regeringsploeg. Volgens de krant een mix van volks en elitair met weinig kerkgangers. Trouw vindt het vooral speciaal dat het hele proces... voor het eerst sinds 1813 openbaar is. Maar natuurlijk is er niet alleen maar positieve aandacht. De Volkskrant voorspelt een gehavende VVD. Ministers die zich in winsels en op krukken naar het bordes slepen. Volgens de Telegraaf treedt het kabinet aan onder een somber gesternte... en houdt de volkshoede aan. Tadé verwacht donkere wolvenbokken bo boven het bordes... In die metro hebben twee imago's dus kunnen zich over de situatie gebogen. En die concluderen dat de geloofwaardigheid van de premier zelfs op het spel staat. De Amerikaanse verkiezingen, want Romney profiteert van de fiscale route via Nederland, schrijft de Volkskrant. Amerikaanse presidentskandidaat heeft veel geld ondergebracht via zijn private equity fonds Bain Capital, dat van de voordelige fiscale route door Nederland gebruik maakt. Omdat Bain Capital een deel van zijn aandelen in Nederland heeft ondergebracht, wordt vermogens- en dividendbelasting in de Verenigde Staten vermeden. Romney ligt al een tijd onder vuur vanwege het betalen van te weinig belasting. Daarom werd hij al eerder gedwongen gegevens daarover openbaar te maken. Nou, bekend was al dat hij gebruik maakt van sluiproutes... via bijvoorbeeld de Kruiman, Eilanden, Bermuda en ook Luxemburg. Maar Nederland kwam in dat rijtje nog niet voor. Onterecht, zo blijkt nu volgens de Volkskrant. De constructie is trouwens wel legaal. Het toezicht dat justitie houdt op bedrijven werkt niet, schrijft het Financiële Dagblad. Faillissementfraudeurs kunnen ongestoord hun gang gaan, volgens de krant. En dat terwijl het ministerie van Veiligheid en Justitie juist een strengere aanpak had beloofd. Bekende en notware fraudeurs slagen er nog altijd in om rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld stichtingen, op te richten. De FD heeft daar een aantal voorbeelden van. Bovendien functioneert het computersysteem dat deze mensen op moet sporen niet goed. Een woordvoerder van het ministerie erkent dat in de krant. In het Algemeen Dagblad wordt nog maar weer eens de noodklok geluid over de huizenmarkt. Dit keer zijn het de vereniging Eigen Huis en de makelaarsorganisatie NVM die aan die bel trekken. Huizenbezitters en starters worden volgens die clubs heel onrustig van de beperkingen van de hypotheekrenteaftrek en van de dreiging van de hoge zorgpremies. Tientallen telefoontjes krijgt de vereniging eigen huis bijvoorbeeld iedere dag, zeggen ze in het AD. De organisatie is ook verbijsterd over de nieuwe regels... voor de nationale hypotheekgarantie. Ze gaan deze week in Den Haag ervoor pleiten om die in ieder geval terug te draaien. NS en TomTom Tom gaan samenwerken, staat in de Telegraaf. Straks is op de site van de NS te zien wat het verschil is in reistijd... tussen de auto en de trein. Volgens directeur Ravo van de NS kunnen automobilisten dan gemakkelijk zien... dat ze in de Randstad vaak sneller uit zijn als ze de trein nemen. Maar ook als de auto sneller is, komt dat op de site. Wat niet wordt meegerekend, volgens de Telegraaf... Gaf, is de meest actuele reisinformatie, zoals vertragingen en de tijd die nodig is om bijvoorbeeld een parkeerplaats te vinden. En het AD schrijft nog over de 18-jarige student Rowan Hellings, die een ruimtereis heeft gekocht. Dat deed hij bij de Mediamarkt voor het Luttele-bedrag van 73.333 euro. Daarvoor gaat Hellings dan wel een uur de ruimte in. Hoe komt hij eigenlijk aan dat geld? Nou, zijn familie betaalt de reis, zegt hij. Uit een erfenis op lijkt, gaat in 2014 naar boven. Volgens het AD vertrekt hij waarschijnlijk vanuit Californië of vanaf Curaçao. De actie met de reis was een stunt van de Mediamarkt, te ere van het halfjaar bestaan. Meer over de installatie, de beëdiging van Rutte II hoort u na zeven uur. Maar dan hebben we het ook over de politieke problemen, want die zijn er wel degelijk. Nou ja, dat heeft u meegekregen over de zorgpremie, maar ook in de Eerste Kamer straks. Marleen Bart, de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, hoort u over het ontbreken van een meerderheid daar voor de regeringspartij. Blijft u luisteren.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 Dit is Radio 1.